Katrien Straatman met het NOS-journaal. NS-personeel heeft opnieuw te maken gekregen met mishandeling en bedreiging. Gisteravond waren er incidenten in Utrecht en in Bijlen. In Utrecht werd een NS-medewerker op zijn kaak geslagen. In Bijlen werd een conducteur bedreigd. Vorige week werd een conducteur zwaar mishandeld in Hoofddorp. Er worden nu extra maatregelen genomen om NS-personeel beter te beschermen. Duitse docenten op openbare scholen mogen toch een hoofddoek dragen. Het bestaande verbod is in strijd met de grondwet. Dat oordeelt de hoogste rechter in Duitsland, het Constitutioneel Hof. De uitspraak volgt op een klacht van twee islamitische docenten in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... die in de klas geen hoofddoek mochten dragen. Ze voelden zich ongelijk behandeld omdat christelijke symbolen in de klas wel zijn toegestaan. Het Hof oordeelt nu dat het onderscheid tussen het christelijk geloof en de islam... in strijd is met de vrijheid van religie. Drie jeugdspelers van Ajax zijn in verband met de mishandeling van een vrouwelijke agent in Burger door de club geschorst. Volgens de eerste berichten trokken de drie Amsterdammers van 18 en 19 jaar gistermiddag de vrouw na een verkeersincident uit haar auto. Ze liep daarbij onder meer schouderletsel op. Het openbaar ministerie spreekt tegen dat de vrouw uit de auto is gesleurd. Er was wel sprake van mishandeling door een van de spelers. De 18-jarige man geldt als enige nog als verdachte in de zaak. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden. Alle drie de jeugdspelers zijn inmiddels vrijgelaten. Groningen en Drenthe krijgen een nachttrein... die begin volgend jaar gaat rijden. Het gaat om een proef van twee jaar. De treinen rijden alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vaker kan niet vanwege het vele onderhoud aan het spoor. Daardoor zou de trein te vaak uitvallen. Door de nieuwe verbinding kunnen mensen in Groningen en Drenthe... met de trein naar Schiphol als ze s ochtends vroeg gaan vliegen. Ook is het mogelijk om rond middernacht vanuit de Randstad... naar het noorden te reizen. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen... betalen de nachttreinen. Het weer, vanmiddag schijnt de zon volop, alleen in het oosten en noordoosten is er wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Ook morgen begint zonnig, maar vanuit het oosten wordt het bewolkt en is er kans op motregen. Tot dan een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Cfm. In 2015 al 25 jaar live. CTFM. We zijn nu. nu. The Euro Breakdown. The Euro Breakdown. De Euro-breakdown. De Euro-breakdown. Vrijdag lukken de vinden. Dan rijden we op gevaren. Vrijdag lukken de vinden. Dan valen alle dingen leuk. Vrijdag lukken vinden.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 Net. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hits zich in een mateloos tempo vermedegvuldigen. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Normaal gesproken kom ik met bed echt niet uit. En dan blijf ik gewoon lichter. Dan ga ik helemaal geen kant op. Maar ja, deze keer speciaal voor jou thuis. Komen we er maar uit. 25e jaargang aflevering 11 van vrijdag 13 maart 2015. Deze week hebben we 14 stijgers, 9 zittenblijvers, 13 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat 4 mensen weer de lijst niet hebben gehaald. Na een hoop weken, eigenlijk alle weken dat ik het al presenteer... Megan Trainor, All About It Base, is uit de lijst helaas. Klaps met Wolk is eruit. Kidding featuring Chris Brown met Hotels eruit. En George Ezra met Listen to the Man. Die hebben de lijsten niet gehaald. De snelste stijger deze week is uh, Zet samen met uh, Selena Gomez. 10 plaatsen gestegen. En de snelste daler is Volt. Met One Last Night elf plaatsen gedaald. Tegenover me zit uh, niemand minder dan... Nou, schuin tegenover me. Recht tegenover me zit niemand. Schuin tegenover me zit Sander. Goedemiddag. Goedemiddag, je bent er weer. Ik ben er weer. En? Ik ben er nog heel vanaf. Nee, Wat zeg je? Ik ben er nog heel vanaf gekomen vandaag. Ja? Ja. Geen ongelukken gehad nog? Nee. Oh, nou bij mij is er een spiegel gebroken. Oh. Ik liep mijn deur uit, er kwam er een zwarte kat voorbij. Ik dacht, Nou, gaat lekker vandaag. Oh. Maar bij jou is alles goed gegaan dus. Tot nu toe wel. Nou, gelukkig. Uhm... Ja, twee uur lang weer de Euro Breakdown voor jou. De top 40 van Europa. De heetste hits op een rij. Het zonnetje schijnt, dus uh, in dat opzicht gaat het wel goed op vrijdag de 13e. Even tegen de klok van vijf uur heb je weer de top drie. De top 40 van Nederland uh, gaan we even voor je oplezen. Niet helemaal compleet, maar uh, de belangrijkste nummers eruit. En ja, daar is hij dan. Ons ja, nieuwe item. En weet je hoe die gaat heten? Nou. Pluis je, Pluis je plaat uit. Pluis je plaat uit. Pluis je plaat uit. Ik uh, zou er een jingle voor hebben, uh, maar die is bijna af. Die is nu nog niet af, dus volgende week heb ik daar een mooie jingle voor. Maar uh, Sander, uh, die heeft de hele week weer stude zitten studeren op een nummer. En uh, daar uh, gaan we het straks over hebben. Zal het de tweede uur ook zijn, denk ik, zomaar. De eerste uur gaan we eerst luisteren naar uh, goede muziek. Maar hoe zag de top drie de van vorige week uit? Nou zo! Number 3 Girls hit your hallelujah Girls hit your hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to you Cause Uptown Funk Toch, hè? Oh. We gaan veel meer van horen vandaag. Weet je er niet van? De Euro Breakdown op, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat Mark Ronson samen met Bruno Mars, Abdaan, Funk. Twee vorige week was Ecosmith, Cool Kids en 1 Omi cheerleader. Je hoort er straks veel meer van van Omi. Maar eerst gaan we luisteren naar Skylar Grey op 39. I believe, I believe there's love in you. Great luck on the dusty avenues. Inside your heart, just afraid to go. I am more, I am more than innocent, but just take a chance and let me in. And I'll show you ways that you don't know. Don't. 50 Shades of Grey. Is dit uh, Skylar Grey? I know you. Ik ken je ergens van. Ja. De Euro Breakdown. De Countdown of the Continent. Die was op uh, 39 dus. Vijf weken lang in de lijst alweer. Vijf weken geleden ook uh, de film uitgekomen. Zes weken geleden. Dat werkt toch weer snel? Ah ja, maakt niet uit. Vorige week op uh, 33. Daarmee uh, zes plaatsen gezakt. Op 38 winnen uh, we Florence in de machine. What kind of man. Tweede week dat ze in de lijst staan. Vorige week nog op 39. Deze keer dus op uh, 38. Maar die slaan we even over voor je. Waarom? Nou gewoon, omdat het kan. Daar heb ik zin in. Ik weet niet, wil jij hem horen anders? Nee. Nee, nee, oké, okay, gelukkig. 23 weken lang in de lijst alweer. Dan heb ik het maar over uh, één nummer.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 Take Me To Church 37 uh, deze week in The Euro Breakdown En we gaan naar 36 toe Dat is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week En dat is een hele frisse binnenkomer Oh wat een kutte is dit zeg. Hele frisse binnenkomer DJ Fresh heb ik het dan over De Brit uh, Daniel Stijn is namelijk eind jaren 90 een van de vier leden van de band uh, Bad Company Wie kent er nog Goeie band was dat in 1998 uh, verschijnt dan het nummer The Nine, wat tot in lengte vandaag wordt uh, geroemd als een van de beste drum en bass nummers ooit. En 2006 verschijnt dan zijn eerste soloalbum Escape from Planet Monday. En daarna verschijnen ook de albums uh, Kryptonite, dat was in 2009. In 2011 uh, Next Levelism. En samen met uh, Rita Ora maakt hij uh, Hot Right Now, van hij zijn de buurt in de top 40 uh, weet te maken. In het voorjaar van 2012 staat die track dan uh, nou, op de 1e plek in de top 40. In 2013 maakt hij samen met Ellie Goulding de track Glasslight. Dat op het album 'Helken Days belandt. En in het najaar uh, voor, van 2014 wordt het de nieuwe single van de Britse producer. Naar februari 2015... Dat is net geweest, komt uh, zijn, uh, album, nee, zijn album, zijn album mij, nou, zijn uh, single, Gravity, wat hij samen met uh, Ella Eyre uh, maakte, binnen op de vierde plaats in de Britse hitlijsten. En de track die wordt door onze collega's dan uh, ook uitgeroepen tot een uh, dance match. En dan heb ik het over inderdaad de track uh, Gravity van DJ Fresh. Die die heeft gemaakt samen met uh, Ella Eyre. Op 36 deze week, DJ Fresh is met Gravity nieuw binnengekomen. Promise that we should do how to dream. Jay Fresh is deze week binnengekomen op 36 met zijn mooie track Gravity. Wat hij niet alleen heeft gemaakt, maar samen met Ella Irie. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 34 uh, gaan wij naartoe. Dat is de tweede nieuwe binnenkomer. Er zit wel de helft van de nieuwe binnenkomers. En dat is een uh, track die uit het Verenigd Koninkrijk komt: Mikey Goldworthy. Emre Turkman en Noël Lehman vormen samen de band Years and Years. En dat was in uh, 2010. En al vrij snel krijgen ze een versterking van uh, Olly Alexander... die toevallig wordt gespot door uh, Mikey... als hij hem hoort zingen onder de... Ja, waar? Waar denk je? Onder de douche? Juist. Nou, in 2012 verschijnt hun uh, debuutsingle I Wish I Knew... en wordt een jaar later opgevolgd door Trapped. En ondertussen besluiten uh, Lehman dan weer uh, de band te verlaten... In 2014 verschijnt de single Real and uh, Take Shelter. Hij werkt ze samen met de Belgische DJ en producer The Magician. Aan het nummer Sunlight, dat in België een top 10 hit wordt. En in de Nederlandse top 40 tot 22 weet te komen. Nou, Sunlight uh, met Years Years heeft ook in de Euro Breakdown gestaan. Leuk te gekomen als de 26 e plek. Het drietal van years years wordt ook nog door de BBC uitgeroepen tot een veelbelovende act in 2015. En vorige maand 2015 is een tweede top 40 hit uitgekomen. En welke dat is? Deze years years nieuw binnengekomen deze week op 34 met een prachtige nieuwe single King. Ik weet niet uh, hoe u Years and Years die iedere keer doet. De zeros, jaren tien. Combineren met de jaren tachtig. Uh, zo vind ik het altijd de uh, tracks van hun. Deze week dus nieuw binnenkomen op 34. Uh, years and Years. Met uh, King. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Maar eerst gaan we kijken naar uh, wat we allemaal al gehad hebben. En dat doen we niet met Maurice Mulder. Ik weet ook niet wie dat is ook hoor. Uh, welke ingertjes? Nou, ik. Oké. Snap het niet. Maurice Mulder. Okay. Ja, nee, oké, okay, ik snap hem. Nee, we doen het met uh, Sander Ik weet niemand minder dan uh, Sander lijstje zelf. Uh, Sander Douwer daar zelf. Ik blijf de fout ingaan ermee, Sander. Ik weet niet hoe dat kan. Ja, ja, hoe kan dat nou? Ja, misschien omdat ik als het begin alleen maar de lijstjes doe. Ah ja, dat was het uh, misschien. Nee, uh, nou doe het lijstje dan maar, uh, zullen we zeggen, 40 tot en met 30 zoiets? Ja, sleur 40 tot en met 30 suites. Ja, kijk welke we al gehad hebben en welke we hebben overgeslagen deze week. Nou, 40 uh, Floy met GDFR, op 39 Skyler Grey met I Know You, op 38 vorige week stond je op 39 Florence en de Machines met What A Kind Of Man, op 37 Hoce met Take Me To Church, we hebben hem net gehoord op 36 DJ Forrest met Gravity. Op 35, hij is blijven zitten deze week. The Weekend met Ernest. Op 34, Years and Years met King. Op 33, vorige week op 22. valt met One Last Night. Op 32, Chris Brown en Tyga met Io. Op 31, vorige week op 26. Taylor Swift met Blank Space. En op 30... Ook blijven zitten, Shepard met Giovanni En Volts met One Last Night was meteen de snelste daler van deze week met maar liefst elf plaatsen. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door mijn 29 en dat is voor Last Frequencies. Prachtige Are You With Me. Drie weken in de lijst, heerlijk blijven I zitten. By water the sky. Drink some margaritas watch me on blue light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 Ik wow. weet niet hoe je dat doet, maar... Satya so, doet het in ieder geval. En voor hem is het de een geluksdag deze vrijdag op de 13e, Want hij is eindelijk eens een keer weer gestegen in de lijst. Acht weken staat hij er ondertussen in. 26e deze week en dat is ook meteen zijn hoogste positie. Eigenlijk kwam hij nooit voorbij de 30. Kwam je eigenlijk nooit goed uit. Ah ja, dat hoort erbij zullen we maar zeggen. Deze week dus op uh, vrijdag de dertiende, Sasha met Good Days. Dat uh, is de vrijdag de dertiende. Heb jij nog een ritueel op vrijdag de dertiende eigenlijk? Nee. Nee? Oh, nee. ik wel altijd. Nou, ja, jij bent net aan het begin. In ik ik mijn bed blijven liggen. Ja. Maar dat is vandaag niet helemaal goed gegaan. Ben je onderste, onder een ladder doorgelopen vandaag? Nee. Zwarte kat gezien? Ja, ik heb er zelf een zwarte kat. Uh oh, oh. Ah, daar ben je het gewend, dan ben je gewoon een ongelukskind. Ja, en ik heb uh, loop koken nou, ik heb met zout gewerkt. Heb Je koken? Nee. Nee, niet die koken. Nee, nee gelukkig is ook al. Wat heb je gedaan? Nou, met... ah, daar heb ik ook met zout gewerkt. En daar is ook niks mee omgevallen. Ook niks omgevallen, oké. Okay. En uh... hey, Weet je wat er grappig is? Een maatje van mij is op vrijdag de 13e geboren. Ik had hier ook niks aan doen. Vrijdag de 13e, 13 mei om precies te zijn. Nou ja, dat hè? Uh... Wat doet hij daaraan? vrijdag de 13e geboren. Zijn. Nou, ik wil het liever niet. Um, door met uh, de lijst. Hij is niet op vrijdag de 13e geboren. Nou hij is op de 8e geboren. In 1981 over wie ik het heb. Nou, dat is over uh, Lodewijk een Fluttert. Ken je die? Nee. Ah, waarom nou niet? Je kent wel uh, zijn eerste EP-zomer uh, uit uh, 2012. Uh, toen bracht hij hem uh, voor het eerst uit. En een jaar later breekt hij dan uh, bij het grote publiek publiek echt door met zijn hit Vandaag, waarin het geluid van de saxofoon, saxofoon wordt gecombineerd met de legendarische toespraak van niemand minder dan One Day. Martin Luther King. Het wordt zijn allereerste top 40 hit en hij staat twee weken lang op nummer 2 in de zomer van dat jaar. Het trucje met de simpel herhaalt hij in 2014 met uitzicht. ...waarin samples zijn verwerkt van de astronauten uit de Apollo 8. Uh, alleen weet dat nummer helaas in Nederland niet de top 40 te halen. Eind uh, vorige maand 2015 uh, is zijn nieuwe track uitgekomen... ...waarin de Amerikaanse zangeres uh, Shirley Caesar te horen is. Zijn uh, tweede top 40 hit is dan een feit. En ook zijn tweede Euro Breakdown hit is een feit. En dan heb ik het over Bakermat. Deze week nieuw binnengekomen op uh, 25... Met het Teach Me. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. De zomerse trek zo, begin van de lente. De lente is echt begonnen zo, dus ik ben buiten te kijken, heerlijk. Zonneke, ik was een beetje optimistisch toen ik van huis ging. Ik had alleen een festje aangetrokken. Windje is nog best wel fris, kan ik je klappen. Maar hè, mag de trekken, die drukken is uh, vrijdag de 13e. Blijf het eng vinden hoor, vrijdag de 13e. Maar ja, he, wat doe je eraan? Spakemaat nieuw binnengekomen op 25. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Ja, ja, ja, Dat weten we nou wel ondertussen. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Ja, deze vrijdag ook. En ja, het is het blijft vrijdag de 13e. En dat is wel leuk. dan uh, komt hier op de hotline... Uh, kan je ook een bericht plaatsen. Of gewoon bericht sturen op uh, facebook.com. Shannon. Die was lekker aan het koken, maar dat ging niet helemaal goed. Ze heeft wat uh, aan de handen na de knoflook. Ik uh, weet niet uh, wat er aan de handen zit na de knoflook. Waarschijnlijk knoflook. Ik hoop niet dat je gesneden hebt en een uh, succes met. Uh, wat, wat heb je eigenlijk gekookt? Dat denk ik wel benieuwd naar. Laat even een berichtje achter. Wat het is geweest? Of uh, kom het even langs langsbrengen of zo, toch? Nou, ik weet wat het is. Oh, wat is het? Wat hebben ze gekookt? Nou, wat uh, spaghetti. Ja? Met lekker uh, sausje. Ja? Van tomatensausje met champignons, paprika. Ja. Ja. Maar daar gingen we ook knoflook in doen. Mm -hmm. Dus ja, ze moest knoflook persen. En dat deed zij op haar manier. Dus lekker gewoon hup, best erop, klaar en lekker ja, zo... met de handen fijn snijden. Ja, zo werkt het toch ook? Ja, maar ja, tegenwoordig heb ik van die handen gepersten. No, die gebruik ik ook nooit. Nee, ik ook niet. Gewoon lekker hakken zo. Nou, dat deed zij dus ook dus niet ruiken de handen helemaal naar de knoflook. Okay. Nou, best blij dat er geen pepertjes zijn en dat je dan aan je uh, andere pepertjes gaat zitten. Dat wordt het echt rommelig of je in je ogen gaat wrijven. Uh, dat moet je ook niet doen overigens uh, met uh, knofloopschennen. En uh, hey, succes en ik hoop niet dat het uit een honigpakje komt. Sam Martin en uh, David Corretta 24 uh, deze week hier in de Euro Breakdown. Heerlijke plaats. We zijn toegekomen aan de laatste nieuwe binnenkomer. En dat is uh, onze allergrootste vriendin. Geboren op uh, 26 juni 1993 in de Verenigde Staten... En dan moet de, de grootste fan van onze shows die moet al weten over wie ik het heb. Dan heb ik het natuurlijk over Ariane Grande. De Amerikaanse zangeres begint namelijk haar loopbaan als actrice. In de uh, musical 13 en in de serie, uh, serie Victorious. En ondertussen plaatst ze op YouTube verschillende covers. Waaronder uh, die van Only Girl in the World van Rihanna. En Hurt van Christina Aguilera. Nou ja, in uh, 2011 uh, verschijnt er al een nummer van haar: Put Your Hearts Up. En uh, wordt de W, die ze samen met Middle in het voorjaar van 2013 uh, uitbracht, echt haar doorbraak? In de top 40 komt de nummer op de 28e plek terecht. En de opvolger Baby Eye blijft steken in de tipperaden. En is eveneens een voorloper van haar debutalbum. Dat uh, eind augustus dat jaar verscheen. Quorum en Break Free zijn hits afkomstig van haar tweede album, My Everything. En ondertussen maken ze samen met uh, Jesse J. en Nicki Minaj de track Bang Bang op. In december verschijnt er uh, net als in 2013 een mooi kerstnummer van de zangeres. Die hebben we ook hier in de Euro Breakdown gehoord: Santa Tell Me. En op dat moment staat de zangeres met vier singles tegelijkertijd in de top 40. Een prestatie die uh, eigenlijk alleen uh, Dave Barry eerder wist te leveren. Sandra van Nieuwland wist uh, dat te overtreffen met vijf gelijktijdige noteringen. Nou, ah, ik vind het knap. Nou, terwijl uh, Love Me Harder uh, samen met de Weekend uh, nog steeds in de top 40 staat uh, van Nederland. Helaas niet meer in de Euro Breakdown. Staat in uh, 2015 One Less Time in de top 40. En komt hij ook nieuw binnen dus in de Euro Breakdown. Haar zevende top 40 is het alweer. En ik moet zeggen, we hebben ze allemaal van de Euro Breakdown gehad. Dus ik vind het knappenaar. Ariane Grande op 23 met One Less Time. Blijf luisteren. Straks hoor je nog een nummer van Z. En uh, Sander gaat de plaat uitpluizen. Nee, dat was ze in Nederland. Ariane Grande. Deze week nieuw binnengekomen op de 23e plek. Met haar nieuwe single One Last Time. Haar zevende top 40 hit alweer. Die meid doet dat toch goed? Ik ben zo trots op die kleine meid. Ik vind het knap. Maar goed, hè, wat doe je eraan? Zo direct in de tweede uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe gaat die eruit zien deze week? En dan gaan we alvast verklappen wie er straks op nummer 1 staat van de Nederlandse top 40. Ik weet het lekker al. Jij zal er niet achter komen. Blijf lekker naar CFM uh, Zandvoort luisteren. Dan kom je er wel achter. Schakel alsjeblieft uh, niet over naar 5D. Achterkijk, dat mag geen dit natuurlijk. Even tegen de klok van 5 uur hoor je ook wie op nummer 1 staat in de Euro Breakdown. En uh, we gaan uh, Sander uh, lekker laten duiken in de plaat van Omi, de plaat uh, cheerleader. Want waar gaat dat nummer nou over? Ja, over een cheerleader. Ja, maar wat nou nog meer? Ik uh, hoor dat nummer vaak. Ik luister eigenlijk nooit goed naar de tekst. Maar ik wil wel weten waar dat nummer over gaat. Nou, dat kan! Blijf gewoon lekker luisteren. Hoor je dat straks. Kan je alvast wat verklappen, Sander? Nee. Oh. Ik hou echt nog gaan. graag. Ja, gaat het niet verklappen? Nee. Oké, okay, nou het gaat in ieder geval over uh, een cheerleader. Zover kom ik al. Ik weet het ook nog niet waar hij het over gaat hebben. Maar dat merken we wel. Vanaf nu dus uh, zelfs zonder uh, iedere week een uh, plaat helemaal ondersteboven keren en uit elkaar trekken voor jou. Zodat jij uh, ook weet waar hij over gaat. Ik ben benieuwd. We gaan ook het uh, volgende uur kijken of er nog wat uh, gebeurd is in het uh, showbiz-land. In het Rottel zeg maar. Met de uh, artiesten. Ik uh, denk het wel. Er zal wel weer uh, zat gebeurd zijn. En ik wil eigenlijk uh, voor jullie nog meer weten wat er op uh, vrijdag de 13e met jullie is gebeurd. Want, uh, hè, mijn geluksdag is er niet. Je hoort het uh, al uh, een beetje er tussendoor. Want, uh, nou ja, mijn soundboard ging niet helemaal goed en zo. En uh, normaal gesproken hoor ik gewoon weer niet uit te komen. Ik heb hier niet warm genoeg gekleed voor dit weer. Wat gaat er allemaal nog meer fout? Bij Shannon is het fout gegaan met de knoflook vraag vraag niet hoe het er helemaal aan elkaar zit, in het inschakelt. Luister dan zaterdag even terug uh, tussen 7 en 9. Dan uh, is het makkelijk. Want dan hoor je het gewoon nog een keer. He? Katy Perry, die heb uh, net een concert gehad uh, in het Viggo En die eet patat op de wallen. Nou, als dat het nieuws is van 2015, he, dan weet ik het ook niet meer. We gaan gewoon luisteren tot aan het nieuws uh, naar de nummer 21 van deze week. Dat is set met I Want To Know. I want you to know that it's our time You and me bleed the same light I want you to know that I'm all yours You and me are on the same course I'm slipping down a chain reaction And here I go, here I go, here I go, go And once again I'm yours in fractions It takes me down, pulls me down Lina Gomez, I want you to know. Vorige week nieuw binnengekomen op 31 en maar liefst 10 plaatsen gestegen. Naar de 21ste plek. Deze mooie studenten, vrijdag de 13e. Bijna 4 uur tijd voor het nieuws. Na het nieuws zo je, Kelly Marksen met een op nummer 20. Ik zeg tot straks. Eee, en dan moeten we wel wat nieuws hebben. Oh, 4.5.